Ik was dus in die een lammetje. En toen ik bracht hem naar hem, en voor zijn deur stonden de er twee auto's van hem. En ik snapte niets van auto's. Ik had wel een auto. En hij keek naar zijn auto en hij zegt, die roes. En die Roes was, nou, wat hij had aan geld en alles, weet ik niet meer, maar hij was uh, multi, multi, multi, multi. En hij keek naar zijn auto en hij zegt, ik weet niet wat voor auto dat was, maar hij zegt, ik moet wel mijn pet even, even afzetten voor, voor die auto die ik zie. Zo'n auto had die man eh, daar, ik weet niet wat voor auto was het, is het gemaakt met, met haar handen, weet je. Zo so was het. Nou, had die leven daar. Is het, is het leven te noemen? Met Chagall, met alles. Je krijgt daar na een paar maanden kabala Leven wat heet niet hij, maar alle zaken mensen in Nederland, niet, veel, niet eens van kunnen dromen. Zo so, rijk word je aan, innerlijk waar zij niet, waar men niet kan, wat men niet kan kopen, dat is kabbal. En daarom zien we dat zij, al die rijkste, al die invloedrijkste mensen die zoeken naar kabbala want zij voelen instinctief: er is niets anders. Even kijken hier nog een belangrijk moment. En nu brengen we dat allemaal in verband met onze studie. Wat doen wij in onze studie nu? Aan het eerste eerste gedeelte, het geestelijke werk wat wij doen, zuivering, ja, handleiding voor innerlijke zuivering en opbouw. Zuivering, innerlijke zuivering, wat wij doen, wij proberen. Uh, ...hieruit, dus van het grove... ...naar binnen te, te komen... ...dat is ons eerste gedeelte van onze les. Dat we proberen door die zware materie... ...doorheen te boren... ...daar heb je kracht voor nodig. Dat kan niet zomaar van overnacht. Dat lijkt op het lanceren van een raket... ...die moet dan dat... Zwarte kracht, ...zwarte kracht... ...doorheen komen... Of starten van de auto, altijd zwaar. Zo moet je het weten dat het elke dag krijg je weer nieuwe ervaringen. Je moet wel doorboren totdat jij komt tot een lichtere gedeelte in jezelf. De zwaarde, zware, zware gedeelte van jou blijft wel bestaan, ja of niet? Maar die wordt gezuiverd. Het wordt niet meer gevoeld als ballast. Ja, en zo so dat is wat wij doen aan het eerste gedeelte. We gaan doorboren in onze mens. Naar steeds naar dieper heerlijk. <coughs> en in het tweede gedeelte. Kabbalaleer. Wat doen we met Kabbalaleer? Wij bestuderen met jullie. Kijk goed. Wat wij bestuderen. In dus het eerste, eerste gedeelte we bestuderen dat geestelijke werk van de mens. Dus we wij, wij bestuderen dan. Uh, hier, deze drie gedeelten. Deze nauwelijks. Ja, deze nauwelijks. Alleen, dat wij zeggen dat, ja, de mens moet moeite doen, uh, zijn aardse uh, wensen uh, bo te boven te komen, dat okay. is het onze wereld. Maar dat, hier gaat onze werk. Ja, hier gaat onze werk. Waarheid, onwaarheid. Etcetera. En wat is nou het tweede gedeelte? Het tweede gedeelte gaan we kijken naar, gaan we bestuderen die werelden, ja? Dus gaan we nu beginnen vanaf volgende week, hoop ik. We beginnen al met, met de eerste, hoe, we, hoe gaan we te werk? We beginnen met eens Sof, hebben we begonnen. Gaan we nu volgende, de eerste ver, verjuwing is Adam Kadmon. Dan gaan we de volgende verjuwing doen, Adzeud. ...en het Seloet zullen we al beginnen... ...voelen onze natuur. Dat is nog erg eil. eil. En daarom is het altijd moeilijk in het begin... ...om het Kabbalah... ...om even de smaak te geven... ...want het is nog te, te eil. Maar zolang we nog dieper komen hier naartoe naar het Seloet... ...en dan Bria, Isera, Siya... ...en hier zit ook de mens... ...Adam Kadmon ergens in de Bria... Dus ja, ...die gaan we ook bestuderen dan... Dus binnen die werelden was ook geschapen Adam. Okay. Dus de schepper heet, schiep hier ook de eerste werelden, de eerste werelden. Daarna was iets, heeft hij ook daarmee iets gedaan, hij heeft het allemaal doorgeschuurd als het ware. Eenmaal een grote uh, big bang. Het heeft allemaal de krachten door elkaar geschuurd op een of andere manier, waardoor, niet allemaal, waardoor. Uh, elke stuk van, het, van die krachten werd vermengd met andere krachten om daarin ook Adam te, te, te creëren. Hier heeft hij dan later ook ergens Adam gecreëerd. ergens Adam gecreëerd. Uh, qua krachten gecreëerd. En ook natuurlijke mens. En dat allemaal gaan we met jullie bestuderen. Om Omwille om van te leren overeenkomst qua eigenschappen. Dus als wij leren nu die krachten van het heelal, hoe die gestructureerd zijn, die zitten allemaal binnen mijzelf in dat schitterende gat in mijzelf die ik ervaar of niet ervaar doet er niet toe. Als ik nog niet ervaar, als ik ga dat leren, zal ik het wel steeds gaan ervaren. En deze gat gaat steeds, gaat bij mij als het ware, omdat het veel sterker licht is, gaat nu vanuit binnen. Dus het eerste gedeelte is van, van hier naar dat. Ja? En het tweede gedeelte is, als we gaan dat bestuderen, die werelden, dan komt, door het bestuderen van die werelden, komt de enorme krachten lichten van die, van die die bepaalde gedeeltes waar, die wij bestuderen, wij komen ook dan, om, het, om die te begrijpen, moeten wij ook onze eigen lagen van onze innerlijk on, on, on, uh, beschikbaar stellen, ontvankelijk maken voor die krachten. Ja of niet? Anders begrijp je niets. Dus je maakt jezelf toeschikkelijk om die krachten te laten... In jezelf penetreren. Want dat ben jij. Dat ben jij, dat ben jij, dat ben jij. Dat niet. Maar jij gaat jezelf in overeenkomst brengen. Met de leerstof. Die behandelt die krachten die er zijn. En daardoor krijg je dan. Dat licht op jouw stralen. En het licht maakt in jou die uh, afdrukken. Ja, net als een was en matrijs die het licht, omdat het zo'n enorme kracht heeft ja, net zoals we gezegd over de, de hoofdlengtes die gaat dan jouw vlees ik bedoel we niet vlees, echte vlees niet dat vlees, maar natuurlijk alles hoe dieper jij kan komen tot, tot Eindsof des te meer dat, des te verder reken die, die krachten, die lichten naar al jouw persoonlijkheid. En natuurlijk dat vlees blijft uh, vlees. Natuurlijk. Wat het nodig is. Zal wel gecorrigeerd worden. maar vlees natuurlijk wordt niet gecorrigeerd. Dat moet je goed weten. Tot de komst van de kracht van de Messias. dat wordt niet gecorrigeerd. Wij alleen leren wat het, wat het kan. Maar wel zal dat licht van al jouw... Uh, Aardse gedeelte van jouw vlees ook. Eruit halen alle heilige vonken, alle vonken van, van het licht. En dan blijft alleen dat hangen, dat, dat stukje vlees, wat het, wat het niet corrigeerbaar is, tijdens ...tot de komst van de Messias... ...blijft het hangen bij jou... Nou, ...maar dat stoort jou niet meer... ...dat blijft hangen net zoals uh, stof van... ...stof der aarde... ...maar dat trekt niet meer... Ja. ...dat gaat jou niet meer... ...hoe zeg je dat, prikkelen... ...prikkelen, want net zoals vorige keer hebben we gezegd... ...dat slang... ...dat onze wereld is een slang... ...de, de, de, de wensen van onze wereld zijn... Uh, ...vergelijkbaar dat was een, ...wat in de Torah staat... ...in de Genesis staat is Dat is net als slang. Wat is slang? Slang prikkelt. Hij bijt jou. En hij bevindt zich steeds op de bidden aarde. Dat is net zo bij vlees. En hij prikkelt ons. En we hebben allemaal last van die prikkels. Ja, de prikkels voor dit, prikkels voor dat. Ja, dat is niet aan te doen. En daar moet je gewoon, als je jezelf bezighoudt met je innerlijk... ...dan langzamerhand... ...die prikkels die worden anders... ...jij zal het kunnen verdragen... ...en jij zal... ...kijken naar jouw... ...verleden, betekent drie maanden... ...daarvoor... ...en jij zal kijken naar die verleden... ...en jouw verleden van drie maanden daarvoor... ...en je zeggen... ...wat een beest was dat toen... ...zo zal je zien... ...na elke drie maanden... ...als je waarlijk met jezelf werkt... ...als je geen spel doet, waarom... Als je spelletjes doet, waarmee dan heb je spelletje met je leven? Want wij doen geen spelletje. Zie je, is het veel gezelligheid aan onze, onze les? Het is veel gezelligheid als je Kabbala leert. Later wel, later zal je wel smaak krijgen. Steeds meer. Maar nu moet je er doorheen komen. Door geloof boven verstand. Want anders, hoe kan je dan verder doorkomen in jouw studie zonder geloof verstand. Want jouw verstand zegt jou, nou, waar ben je bij? Ben je bezig? Ga lekker je ontspannen. Neem een borreltje. Bel rekenen. Of bel die. Weet je? Weet je ik bedoel, allerlei, uh, allerlei dingen die helemaal verstandig, die helemaal goed klinken. Helemaal positief, assertief. En overop klinken zij. Nou, en dan dus zeg zeggen, waarom moet je zo jezelf... Kleenzielig, kleenzielig opstellen. Je moet wel, bent toch Europeaan, het, dit, dit, dit, dit. je leven moet voor jou, wat wij doen moeten weten dat het jouw leven is. Oké? Okay. Ik kwam zelf persoonlijk tot de absolute teleurstelling en ik zag absoluut dat ik leeg het gebeurt, had ik absoluut geen zin meer in het leven. Ik bedoel ik niet dat ik uh, wilde iets uh, met mij doen, maar uh, ik zei toen, toen ik allemaal, toen ik dacht, dat ja, ik heb al bereikt, ik heb al een zaken gedaan, ik was dit, uh, ik heb dit, ik heb dat, ik, heb dat, ik heb mooi houdt het. Toen had ik gezegd tegen mijn vrouw, en nu gaan we nog even, regelen nou gaan we nog eventjes nog een uh, regelen onze begrafenis. Tegen mijn vrouw, gaan we even begrafenis regelen. En dan gaan we op reis gewoon genieten, genieten, zaken is met de lafboot. Zetten over de hele wereld en totdat wij doodgaan. Een beetje lekker wijntje, lekker een lekker sigaartje. Dat was mijn laatste wens toen ik klaar was met mijn business. Toen ik dacht, nou oké, okay, het toch wel. Dat ja, was ja, meer veel vele jaar geleden. Toen had ik een beetje wel een beetje dat. oh, voor genoeg om de. Toen heb ik mijn vrouw dat gezegd. Toen gingen we ergens in de Beethovenstraat naar een begrafenisverzekering. We hebben dat geregeld. Maar we hebben geen familie hier. Dus heb ik tegen mijn vrouw gezegd. Mevrouw, wat gaan we doen? En die gaat ons begraven dan. Laten we even nadenken. <laughs> voordat, wij, voordat wij gaan met een uh, loveboat. <laughs> dus toen heb ik mijn vrouw gezegd. Oké, okay, we gaan nu ook. We gingen ook naar, ergens naar een... Naar, weet het, naar een naar een uh, begrafenis die, die we hebben uitgezocht. En ik, ik reed toen in die tijd in Jaguar. Dus ik heb bij mijn vrouw gezegd, heb je een goede plaatsen hier ook? Speciale plaatsen. Ik so, ja natuurlijk, ik bedoel, luxe, luxe, luxe de luxe plaatsen om daar. Zie je, dat is absolute teleurstelling aan het voorstellen Dat was mijn laatste moment voordat ik kwam. voordat ik de mazzel had, dat ik inkeer kreeg. Niet ik, maar van boven. Toen heb ik even uitgezocht die plaats waar, ik, waar wij zo gaan liggen. Toen heb ik mijn vrouw gezegd: gaan we naast elkaar of gaan we een beetje bezuinig zijn dat jij onder mij ja. ligt? <laughs> <laughs> laten we even bezuinigen. Ja, wat kost het? Natuurlijk kost het dubbele dat. Like en als je onder mij ligt, ik zeg: laten we dat jij onder mij ligt. Ben je tevreden? Mijn vrouw zei: oké. Okay. <laughs> Echt kijk, ook een mens, mens komt tot, tot zoiets. Omdat het leven was niet meer leven. was dood. Ik was absoluut dood. Maar ik deed alle dingen net, zoals alle mensen deden nu. Alle, alle, mijn wensen waren allemaal, ik voelde me helemaal allemaal, oké. Okay. Toen hebben we de plaatsheid gezocht. We hebben, nog niet, we hebben alleen optie, we hebben nog niet uh, gekocht. Toen heb ik daar gezegd, wie gaat dat allemaal graveren, dat al die dingen. Dus we hebben dan ook al gevonden, iemand die dan de steen, we hebben al een steen uitgezocht. die gaat graveren daar, daar, wie daar ligt. En dat, et cetera. En toen hebben we zo'n speciale, uh, speciale pakket gevraagd. Dat na 25 jaar, dat, het nog, dat we niet eruit gegooid moeten worden. <lacht> okay, dat moeten we blijven dan eeuwig, eeuwig daar in de grond liggen, want kijk eens aan, kijk eens aan, hoe dood, hartstikke dood was ik toen. Wat hebben, we, wat, wat hebben we nog toen gedaan? Wat hebben we gedaan? Nou, wat hebben we nog meer gedaan? Zie je dat? Zo was het, dat was dan was de top van, want dat was het regelen, allemaal regelen, alle zaken regelen, tot aan de dood. En nu gaan we iets doen. En voor dat we gingen met de boat ging ik naar boven, en naar boven, boven mijn slaapkamer had ik dan een, nog, een, uh, nog een studiekamer. En vroeger heb ik natuurlijk geleerd, ook Torah geleerd en alles, maar toen ik zaken deed, ik wilde graag verder zaken, verder, verder, dan heb ik alle boeken heb ik weggegooid. Alle hele boeken heb ik toen weggegooid. En toen heb ik alleen ergens gevonden en, uh, een boek, Torah, die ik heb... Toevallig bleef bij mij liggen en dat, is niet, dat heb ik niet kunnen vinden om weg te gooien. En toen, op, na, dat, na, dat, na al die dat regelingen van het van dood en het al, allemaal dat en hoe dat en hoe dat. En, uh, en toen uh, pakte ik die Torah daar opeens, op die, een van die ochtenden. En toen begon ik dat te lezen en toen schaamde ik me mij voor mijn vrouw. En als ze liep naar boven, toen... <lacht> en dan weer nog een keer, nog een keer. Toen had ik al die 24 boeken van de het Torah doorgelezen. Het was twee maanden, die dat nog. En ik vergeet in vergat ook te bellen dan op dat moment. Ik had, niemand had mij gebeld. Dat is fijn niemand had mij gebeld. Normaal, elke, elke dag bellen mij ze op. Die directeur, zaken, zaken. En opeens, twee maanden stil. En ik lag daar... En ik lag, nu op, lag, op, lag, lag ik op de vloer. Op de, op op en ik heb het gelezen. De hele, alle 24 boeken heb ik gelezen. En schaamde ik dat ze dat, dat zouden zien. Dat was het begin. Na al die begrafenis. En dan voelde ik langzaamaan dat iets begint. Iets begint het leven te komen. Iets, ik had zin opeens om te leven Toen heb ik vergeten, natuurlijk, al die het, het, al die, al die begrafenis, dat, we hebben iets wat getekend, we moeten boete betalen, weet ik veel wat. En toen er niet toe, ik weet niet eens waar het over gaat, je En dan ging ik dan leren, dan ging ik dan niet meer business, dan ging ik daar ergens Torah leren, en het moet leren, en dat, en dat, met, met. Zo was het, zo'n so moment moet je, moet een mens, elke mens moet zo'n so moment bereiken waarbij hij hartstikke dood is. Want zo dood als ik toen was, was niet meer is, is niet meer te, te vinden. En dan mooie hotels en alles. Weet je. Maar brood absoluut. En zo begreep ik die man die baron in sigarettenbaron in, in, in, in Nederland was, Europese baron, dat hij geen leven had. hij veel medelijden daarna overzuin. Daarom wijs uh, gelukkig ben jij dat jij toch geroepen bent om dat te doen dat is niet jij die dat wil dat is ook net zoals met mij was het uit de dood werd ik teruggehaald naar het leven en zo iedereen van jullie is ook precies hetzelfde okay? dus je ziet het wel dat gaan we met jullie bestuderen op de eerste, met handleiding. Handleiding, we dat werkt dat? Ah, met handleiding, innerlijke zuivering, gaan we dat bekijken vanuit mens gezien. Onze mens doorboren. En bij het bestuderen van de werelden, geestelijke werelden, zitten ze allemaal in dat licht. Gaan we provoceren, uit... uit uh, Laten komen het licht van dat schitterende uh, plek wat in ons is. Opening waaruit uh, wij, waaruit het licht van leven ons bestraalt en met, de, met de eigenschappen van eeuwig leven. Dat is wat we gaan doen. Het is gevecht om het leven. Ik was benen begraven, ik was al begraven. In mijn gevoel was ik al op, ik zag daar een plaats, ik was al begraven. En zo moet je ook je brengen naar begrafenis van jouw uiterlijke mens. Je moet zien dat jij begraven wordt, als het ware, en dan eruit getrokken worden naar het leven. Hey. Hey, niet een beetje dit, een beetje dat, een beetje dit. Want daar kon je nooit... Het is niet in de, in, de, in de instructie. In de instructie is dat wij steeds, elk moment, vooruitkomen. Later, langzamerhand, zal ik je precies aangeven hoe moeten we dat doen. Langzamerhand, het, het gereedschap. Maar jij moet het doen. Vooruitlopend, nog één woord... Telkens als, als ezelbruggetje voor, voor, voor de hele volgende week, als bij jou opkomt een gevoel van dien, dat betekent strengheid, uh, zo'n beetje zo'n woede, kracht, zo'n beetje gebeurt, dan moet je proberen dat in jezelf verlichten, naar binnen te gaan, brengen hem naar naar bar, naar barmhartigheid, naar. Dat moet, je, dat, moet je, dat moet je opbrengen elke moment als bij jou opkomt het gevoel van, van strengheid en dat je wil toepassen met kracht, dat jij uh, zwaar, zware, zeg ik, zware mm, uh, stemming heeft, zware stemming heeft teleur, terneergeslagen, te et cetera, et cetera. Ook of je als, als je over anderen dat zo denkt. Oh, die zin, die is dit, of die zin. Of die belasting, die is schurk. Die manier belasting, die is zo schurk. Nooit moet je dat denken. Dat is, betekent dat, dat jij moet op dat moment kracht opbrengen van binnen. Dat jij niet zegt dat jij gaat, of die, of die zeg je dat. Je, nee, belasting, belasting, die belasting die is wel lieveling. Nee. Je moet gewoon bij jezelf opbrengen dat jij verdunt jouw wens. Dat je de wens naar binnen brengt. Dat jij krijgt een stukje genade, liefde eerst op dat moment. En zo moet je het doen tot je laatste snik. Totdat je helemaal klaar bent in je leven. Steeds moet je werken. En dat is niet zo te zeggen van ik mag niet dat, dat of mag niet dat verstandelijk. Nee. In elke situatie moet je kracht opbrengen om het te doen. Want jij ziet dat jouw buurman is, is een, is een, is een misselijke mens is. Want steeds, steeds zijn hond plast steeds tegen, jou, tegen jouw duur, etc. En jij zou hem willen vermoorden. Echt? Maar natuurlijk. Maar jij, en toch doe je dat. Op. Jij kan hem opwezen daarop, etc. Maar jij moet het opbrengen dat jij het. Dat jij elke wens in jezelf bij jouzelf opkomt, in elke situatie, brengt naar binnen. Niemand is schuldig. En jij bent ook niet schuldig. En jij was niet schuldig. En geen schuldgevoel moet je hebben. Nooit moet je meer en meer dat schuldgevoel hebben. Als je naar je ware ik, als je, als je leven jouw dierbaar is. En jouw religie laat het zitten mag je wel een religie hebben, kijk heb nu een beetje, het kerst oké, okay, doe met iedereen dat, of je dat zonder met het, kalkoen doet, of met kalkoen doet, verandert niet, zij komt niet daardoor in de hiernaamhals dichterbij, absoluut niet. Dus doe dat gewoon zoals iedereen dat doet, geloof, prima, maar kom ook doorheen, door dit geloof heen. Oké, okay. vandaag was ook een meisje, heeft zich, een vrouw heeft zich aangemeld, als externe cursist uit Groningen, ze kan niet komen, misschien kom een Turkse vrouw, Marokkaans, hoe heet het, uh, Muslim. Ik zeg, ja kijk, okay. dan gaat ze dan ook weer op haar manier, dan weet het, uh, het, uh, vieren wat zij doet, vieren. Iedereen viert op zijn manier. Ja, je hebt vorige keer heb ik een keertje dat, hoe heet het, dat gebracht, kandelaar gebracht. Ik doe het nooit meer, volgende keer, want anders jullie denken dat ik... Uh, Joodse uh, religie wil je. Absoluut interesseert mij niet dat. De Joodse religie of die andere. Alleen ik wilde alleen dat parallel brengen met het geestelijke wereld. En, maar die gebruiken van hem zeggen mij 0,0. Maar daar ontleen ik mijn leven niet. Gezelligheid, ja natuurlijk. Uh, Oké. Okay. Dus dat leed leert, dat elke, elke jouw beweging... Moet naar binnen gaan. Dat jij eerst hem zalig maakt. Dat, dat, dat jij hem eerst verzoet. Van bitter. je mag hem een beetje uh, naar binnen. Want binnen, als je komt hier aan toe ergens. Dan is het al oké. Okay. Dan heb je al steun en ruggesteun van het licht. Anders ben je hier helemaal verdwaald en dood. Absoluut dood. Als je kwaad wordt dan ben je dood. Moet je weten, op dat moment heb je geen enkele relatie met, met het licht. Alleen wanneer jij je ontvankelijk stelt met liefde en alles, dan heb je steun van de bron des levens. Oké. Okay?